Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Instellingen niet langer met een truc toch winst kunnen maken. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het is voor zorginstellingen verboden om winst te maken, maar veel organisaties ontduiken dat verbod. Ze brengen hun vergunning onder in een stichting en besteden de zorg uit aan een BV. Een BV mag wel winst maken. De zorginstellingen kunnen zo ook hun bestuurders meer betalen dan eigenlijk is toegestaan. Bruin schrijft aan de Kamer dat eerder is geprobeerd het gat in de wet te dichten, maar dat vond de Raad van State toen overbodig. Almere en Breda hebben de beste binnensteden van Nederland. Dat heeft een vakjury bepaald bij de verkiezing van de beste binnenstad 2017-2019. Breda kreeg de prijs in de categorie grote binnensteden. Almere in de categorie middelgrote binnensteden. Volgens de jury zorgt Breda ervoor dat de bezoeker zich welkom voelt in de gezellige Brabantse stad. Bovendien is er voor iedere doelgroep iets te doen en is het centrum goed bereikbaar. De binnenstad van Almere is volgens de jury een bruisend winkelverblijf en woonmilieu. De programmering van evenementen en het onderhoud van de openbare ruimte en milieu zijn punten waarop de stad hoog scoort. Het Nederlands Forensisch Instituut kan de doodsoorzaak van het meisje Savannah niet vaststellen. Dat meldt RTL Nieuws dat het onderzoeksrapport heeft ingezien. Het lichaam van het meisje van 14 uit Bunschoten lag voor het in juni werd gevonden enkele dagen in een sloot. Dat maakt het vaststellen van de doodsoorzaak moeilijk. Het NFI zegt dat het meisje zowel een natuurlijke als een onnatuurlijke dood kan zijn gestorven. Wat dat voor de rechtszaak tegen de 16-jarige verdachte betekent is niet duidelijk. Het weer. Het koelt vannacht snel af tot een graad of zes. De bewolking neemt toe. Van het westen uit gaat het regenen. Later overdag wat droger en in het noordwesten soms wat zon. Het wordt een graad of acht met een zwak tot matige wind uit noordwestelijke richtingen. In het weekend iets frisser met buien, met hagel, natte sneeuw of onweer. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Cheat him. Zesde uur alweer van onze Beatles top 100. En we gaan gewoon door. Of er dan nog mensen wakker zijn nee. of niet. We gaan gewoon door. Wij zijn nog wakker. Helemaal hoor. Ja, helemaal. En nog ja. enthousiast ook. We zitten met allebei lopen op ons tandvlees in de studio heen. Maar we zijn, we zijn, er, nog. We zijn er nog steeds. Uh, John noemde dit trouwens een vroege versie van de Hard Rock. Ja. En ook wel leuk is om te weten dat in Nederland... dit nummer negen weken op de eerste plaats stond. Ja. En het is een record in die tijd als je het feit meeneemt... dat we in 1965 op dat moment nog niet eens een half jaar een hitparade hadden. Nee, ook dat nog. Ja. En uh, een, ook een inspiratiebron voor een Amerikaans bandje. Hè? Dit natuurlijk niet te vergeten. Uh, welke band? Nou, wat dacht je van de Byrds? Oh, uh, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Die, ja. die uh, twaalfsnarige ja, hè? die je gebruikt ja. werd. Dat is waar. Of dat uh, de Beatles nou door hun geïnspireerd zijn of van de zon. Dat weet ik niet. Maar um, dat, dat weet ik niet. Daar ben ik afwezig. Maar in ieder geval, wij gaan door met het volgende nummer. You've en, got to hide your love away. Ja, dus, dat is weer zo'n leuke scène in die film. Weet je dat nog? In dat de ze, film Help. In de film Help. Ja. Dat ze, dat ze <laughs> door vier verschillende deuren naar binnen gaan. Ja, dan ja, ja, allemaal ja, ja, ja. in diezelfde woonkamer. Met zo'n grote zitkaal erin. Ja. En er zit dan zo'n in zo zo Indiaas vrouwtje. Die dan hun moet beschermen tegen die Indiase secte <laughs> En die zit daar dan uh, in die zitkaal. En dan, dan zingt John Lennon dit voor haar. Ja. Maar ik heb er eerst even een demootje van. Uh, demootje van. Mm. Daar gaat iets fout namelijk. Oh, helemaal leuk. Ja, dat is helemaal leuk. One, two, three, one, two, three. Hold on, hold on. I was out. Was... Now, I'm just going to raise this so as it's nearer the bass strings than the top string. Paul's broken at last, broken at last, Paul's broken at last, at last, at last, he's broke today. Okay. One, oh, are you ready? Macca. One, two, three, one, two, three.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 The. Uh -huh. Away. Een nummer dat later nog eens een uh, hit zou worden voor uh, de, ik dacht de Schotse band, de Silky. De Silky, ja. ja. die hebben hem nog eens opnieuw opgenomen. En die werd ook nummer 1, geloof ik. Ja, die werd ook nummer 1. Ja. Ja, dit is van de Beatles geen single geweest. Nee, dat was niet. Dit was gewoon, hé, hey, wat zie ik nou weer? <laughs> zijn we in beeld? <laughs> Hier, ja, ja. Ja, we zijn in beeld, Dick. Nee, dat ja, is we. Ja, we zijn in beeld. Goed, eh. Uh, Oh ja, we gaan weer een heel stuk later in de tijd, namelijk naar... 1969. Ja, mm -hmm. het beroemde Rooftop concept ja. op het dak van hun gebouw in uh, nummer 3 Silver Row in uh, Londen, waar het Apple hoofdkantoor gevestigd was. En uh, ze wilden toch nog wel iets een keer wat live doen. En ja, ze wilden niet in een zaal, niet in een stadion, want ze waren dan toch niet te horen, dachten ze. Uh, dus ze deden het gewoon op het dak Van hun eigen gebouw In lunchtijd in Londen <laughs> tot, tot Uncle Bobby kwam ja. Toen was klaar ja. and, uh, John Lennon toen de legendarische Woorden sprak uh, We thank you On behalf of the, of the, group, the band En ourselves yeah. And we hope we pass the audition Ja Dat yeah. yeah. yeah, yeah. was het uh, En yeah. Billy Preston deed ook weer mee hè ja, die was er ook weer. Het ja. ja, dus maar... grappige is eigenlijk dat het nummer uh, niet in de Abbey Road Studios ontstond... maar in de Twickenham Studios. Oh. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Oké. Okay. Okay. Komt de demo? Ik hoop het. Ik hoop het. Hors Met vraagtekens bij dit nummer wat? Deze uitvoering Op de single staat produced By George Martin Ja. Terwijl hij dus met het album Let it be niks te maken had Dat heeft hij dus niet geproduceerd nee. Dus ik denk gewoon dat een van de Beatles En ik denk dat dat Paul McCartney Nu wel geweest zal zijn Toch met die opname naar George Martin is gegaan van hier maak jij er maar even wat knaps van ja, dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Ja, want op het singeltje, het originele singeltje... staat dus inderdaad produced by George Martin. Ja. Terwijl die het album uh, Let It Be dus niet geproduceerd heeft. Nee, nee, nee. Want dat weten we, dat is verknald door... Uh, de heer, ja, ja Nou, we zullen zijn naam niet langer noemen. Die, ja, uh, die biasland. Ja, die biasland. Precies. Die wapengek. Ja. <laughs> zo is dat. Goed, we gaan verder met een heel mooi liedje. Ja, en de, de, dat mooie liedje... Dat heeft een bijzondere uh, werktitel gehad. Oh. En dat heette Why Did It Die? Oh. Ja. Oh. En de enige Beatles op dat nummer zijn uh, Paul en Ringo. En het heet For No One. En het start op 34. Your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up. She makes up.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 And in her eyes, you see nothing. No sign of love behind the tears. Cried for no one. A love that should have lasted years. Ja. Prachtige, sonorige stemgeluid van de heer Bart van der Meer, dames en heren. <laughs> Topzanger uit Hoofddorp. Luid en duidelijk. Luid en duidelijk. <laughs> for no one met een prachtige Engelse hoorn horensolo erin. Het volgens mij gespeeld als ik de naam goed heb, Alan Freeman, als ik het goed heb. Mm. Ik denk het wel. Maar uh, oké, okay. uh, we, uh, we gaan door. Ja. Het volgende lied het, uh, werd geschreven door John. En ja. het was een poging om een campagnelied te schrijven voor Timothy Leary. Oh. En die wilde gouverneur van Californië worden. Okay. En daarvoor moest hij Ronald Reagan verslaan. Ja. Maar het is er niet van gekomen, want Leary werd gearresteerd ja. voor het bezit van Marihuana en gevangen gezet. <lacht> Leuk. Come together. Ja, en het leuke is dat uh, Lennon later, toen, hij, uh, toen de laat elkaar waren... en hij toen toch toch een keer een optreden gaf in New York City... en dit nummer ook speelde, dat hij er zei van... I promise you, I'll never write such daft lyrics again. <laughs> We luisteren eerst even naar een demootje. Oh, leuk. One 2, 1, 2, 3, 4...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 Presenteren wij u de beste 100 Beatles platen? Presentatie Ruud Jansen en Bart van der de Mia. Ladies and gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'll kiss you too. Pretend Close your eyes and, and, and I'll kiss you. Too. Ja? Was je er? Ja hoor. <laughs> <laughs> Ik moest even een berichtje afmaken. Oh, Oké. Okay. Maar uh, dit was dus uh, All My Loving van het ja. album With the Beatles. Ja. En het was een compositie van Paul. En John zei erover: A damn good piece of work. Ja. Hij vond het eigenlijk jammer dat hij het niet zelf had geschreven. Nou, en waarom ik het op deze manier draai, dat had ook een reden. Nou. Want je hoorde Ed Sullivan zeggen, Ladies and Gentlemen, The Beatles. Ja, ja, ja. ja. En het was het eerste nummer wat ze was speelden. Ze daar speelden? Ja, ja, ja. Ja, ja, dus vandaar. Ja, we denken overal aan. Hoor. <laughs> en uh, er zijn nog steeds een paar mensen die de hele nacht al doorluisteren. Uh, onder andere Joke, die zit er nog steeds. Nou, Joke vindt knap dat je het volhoudt. En Joke zegt... Nooit genoeg Beatles muziek. Nou, ze heeft gelijk. En er komt nog veel meer. En, en Rita uit Hoofddorp ook trouwens. Ja. Die luistert ook nog. Die luistert ook nog. En, goed. En, en Albert Jan zit gewoon licht, ja, licht, licht in zijn bed te, licht te, luisteren. te luisteren. Nou jongens, jullie zijn diehard. Wij ook trouwens hoor. Ja. ja, wij zijn ook wel een beetje diehard. En uh, we gaan het nu even boven de verwiswachting. Ja. En, en dat, is, dat is Rain. Ja. En dat is bijzonder, want dat is de B-kant van Paperback Writer. Ja. En Paperback Writer kwamen we tegen op 43. Ja. En Rain, de B-kant, staat op 31. Ja, dat bedoel ik. Wow. Ja. ...dat uh, op geen enkele langspeelplaat uh, te vinden is... ...behalve dan natuurlijk wat Bart al eerder zei... ...op het later uitgebrachte Past Masters... ...of Past Masters, Past Masters. Ja, Past, Master, <laughs> Past Masters. Maar uh, het was een singeltje uit 1966... ...en het voorlopend van het album Revolver... ...dat daarna uh, kwam. Er dus eigenlijk een tussenpauze tussen, tussen... Rubber Soul en uh, Revolver in. Maar het gaf wel een beetje aan welke kant het op zou gaan. En uh, een hele goede kant. ja. Uh, we gaan naar uh, een nummer dat zijn titel ontleent aan een Ringoisme. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. En uh, wij als muziekliefhebbers, wij, uh, als wij een, een plaat be horen beginnen... dan weten we al van, dat is die artiest ja. en dat nummer. Ja. En uh, heel veel mensen weten dat niet. Maar als je dit hoort, dan weet iedereen welk nummer het is. Ja. En het leuke is dat het beginakkoord begin is dus later door de police nog eens genadeloos gejat. Hè? Ja. Die deed het precies hetzelfde. <laughs> Walking on the moon geloof ja. ik goed. Ja. Maar goed, luister en huiver. Uh, Luisteren. En huiver. Tot nu toe is huiveren. Dat <laughs> komt ie. To hear you say You're gonna give me Everything So why I let you I'm on. film. En uh, we hadden het over een uh, Ringo-isme. En uh, Ringo was een man die altijd van die uitspraken had. Hè? Van, Bijzonder, hij, bijzondere uitspraken. Ja. Bijzondere uitspraken van. Uh, uh, how is it? Well, it's been a hard night. Ja. En daar komt het dus vandaan. Hey, ik heb een leuk berichtje. Ik heb nog een andere leuke mededeling. We hebben zelfs een luisteraar in Canada. Wel, wel. Ja, dus is, het, is het Franstalig of Engelstalig Dat gedeelte? weet ik niet. Oh, dan moet, okay. moet ik nog even vragen. Franstalig of het Engelstalig ja, gedeelte? Ja. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, wij zijn over de hele wereld beluisterd. Ja, want Zelfs in Australië in Cannes, waren ze ook aan het luisteren. Ja, en dan kan het ook. Daar is het nu half tien, hoor ik met. Oké. Okay. <laughs> ja, wij zitten hier de hele nacht door te halen om uh, drie uur 37. <laughs> Goed, maakt niet uit hoor. we doen het graag en leuk dat, uh, dat je er nog bent, Joke, gezellig de, uh, blijf luisteren vooral, want we hebben nog een, uur, een paar uur. En we zijn toegekomen aan de top 30, hè. dit was nummer 30, A Hard Day's Night. Ja. We zitten nu aan nummer 29 en daar is wel het een en ander over ja, te vertellen. Ja, daar is wel het een en ander over te vertellen. Oh. Ja, oh, ja, Dat is nou typisch zo'n nummer wat ik, ja, waar, waar, waarvoor ik een moord zou willen plegen op Phil Spector. Uh, ja. Maar het is niet meer nodig. Daar, daar, de, nou ja, hij zit in ieder geval al in de bak. Oh, hij zit nog in de bak. Ja, oh, hij zit nog in de ik de dacht bank. hij al dood was. Maar, okay, nou, volgens mij niet, maar goed. Okay. Uh, maar goed, uh, het gaat over de, de Long and Winding Road. Ja. En daar was een prachtige versie van. Heel subtiel met een pianootje, een basje, een gitaartje. En een pianosolotje van Billy Preston. Maar toen kwam die idioot dan en die ging dat mixen... En ineens zat er achter het nummer een groot orkest en een operakkoor. Een, en een bak weet ik het al. Een bakviolen. Nou, echt te vreselijk voor woorden. En, en eigenlijk het mooie subtiele van het nummer was volledig weg. Het was gewoon een uh, cliché Amerikaans filmmuziekje geworden, zou ik maar, zou, ja. zou ik het maar zeggen. En uh, ik, weet, ik weet dat uh, Paul McCartney daar ook niet echt gelukkig mee was. Nou, sterker nog, hij moest in het gerechtshof. Moest hij redenen aanvoeren om de groep te ontbinden? Ja. En een van die redenen die hij aangaf was de manier waarop Spectre met The Long and Winding Road was omgegaan. Ja. Nou, we laten u eerst de volledige, uh, de, de oorspronkelijke versie horen. En dan helaas moet die andere er wel achteraan, natuurlijk. Mm. Maar we laten u. Ik laat, deze laat ik u even helemaal horen. Let It Be Naked. Ja, omdat hij ja. zo mooi is. The ja. that road before How many times I've been alone, how many times I've cried. Anyway, you never know. the many ways I've tried. time